3 uur. Zit van der Linden met het NOS Journaal. ProRail is begonnen aan de grootste spoorwerkzaamheden van het jaar. Rond Naar de Bussum worden wissels weggehaald en er komt een nieuw beveiligingssysteem. Tussen Naar de Bussum en Wees breiden helemaal geen treinen. En daardoor zijn er minder treinen tussen Utrecht, Amersfoort, Lelystad, Amsterdam en Schiphol. De NS zet bussen in en raadt aan om de reisplanner voor vertrek te raadplegen. Het werk duurt drie weken. In Gorkum is een gaslek ontstaan bij een tankstation. Een auto reed het vulpunt van een LPG-installatie kapot. Bij het ongeval zijn twee mensen gewond geraakt. Naar een eventuele derde gewonde wordt nog gezocht met een politiehelikopter. Het ongeluk vond rond half twee plaats. Een uur later was de lekkage van de tank gestopt. De brandweer heeft geen woningen ontruimd. Omdat het tankstation in de buurt van Knoopunt Gorkum ligt, werd besloten om beide afritten van de A15 en A27 af te sluiten. Het COC wil dat de discriminatie van LHBTI'ers in de grondwet expliciet verboden wordt. Dat schrijft de belangenorganisatie in een open brief aan Trouw. Volgens artikel 1 van de grondwet is discriminatie nu op welke grond dan ook niet toegestaan. Ras- en godsdienst worden daarbij expliciet genoemd, maar geaardheid nog niet. En Jeroen Dijsselbloem wordt niet de nieuwe voorzitter van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. De Europese ministers van Financiën gaan de Bulgaarse Kristalina Georgieva voordragen voor de topfunctie. Als de Verenigde Staten ook instemmen, wordt zij de opvolger van Christine Lagarde. En het weer. Het is bewolkt vannacht. Die bewolking houdt de komende dag aan. Vanochtend is er een kleine kans op buien. Vanmiddag is het vrijwel droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 23 graden. Zondag is het met 23 tot 26 graden een stuk warmer. Na het weekend koelt het iets af en blijven er buien vallen. Dit was het NOS Journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Dus lief...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 Ik